Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het woonprotest in Rotterdam is in volle gang. De actievoerders zijn klaar met het gedoe op de huizenmarkt. Wij eisen ander woonbeleid. Wij eisen een einde aan de wooncrisis. Wij eisen huizen voor mensen, niet voor winst. Voor de sociale huursector. Mensen daar hebben veel te lijden onder de maatregelen van het demissionair kabinet. Vinden de actievoerders. Wonen is te duur. En toch willen partijen meer vrije huurmarkt. Wonen is te duur en toch worden er sociale huurwoningen gesloopt. Het beleid uit Den Haag heeft een heel duidelijk doel gehad de afgelopen jaren. Een kleinere en duurdere sociale huursector. Er worden in de loop van de middag duizenden actievoerders uit het hele land verwacht in het Afrikaanderpark in Rotterdam. Nederland kleurt komende week rood op de kaart van coronagevallen in Europa. In ons land zijn in de afgelopen week bijna 23.000 mensen positief getest. Ruim 50% meer dan in de week daarvoor. De najaarsstijging kan betekenen dat andere landen strengere regels voor Nederlandse reizigers invoeren. Zoals bij de vierde golf in juli ook gebeurde. En duizenden renners zijn de afgelopen uren in Amsterdam bezig geweest met hun sport door de marathon of een andere afstand te rennen. De laatste kilometers van de marathon loop je op karakter, zegt men. Deze verslaggever van NH Nieuws komt bij het 41 kilometerpunt, dus vlak voor de finish, een man tegen die renners die er compleet doorheen zitten, staat aan te moedigen. Kom op jongen. Run for me. Run. for, Run for me. Come on man, you can do it. You can do it. You can do it. Kom op, running is better dan walking. It's Nog een kilometer, kom op. Mike is het helpt. Okay, Dit is de man. You're the man. Jeetje. Oh. Dit deden volgens de organisatie 31.000 mensen mee aan het hardloop-evenement. Het weer, wat regen in het noorden, droog in het midden en zuiden van het land. En af en toe een zonnetje, maximaal 15 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeers Dit is Robert Vriezer van de ANWB.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 We weer heel veel oude muziek zo op de radio. Wat dacht je van deze van Elton John en Kiki D... en Dance Breaking, My Heart. even na drie uur welkom terug. Zat wordt op zondag. En Elton John, ja, die is weer helemaal terug trouwens. Hè. Die heeft met diverse hits, uh, heeft hij uh, op, op dit moment. Onder meer met uh, Steve Wonder, de Finish Line... en ook uh, met duo Leap heeft hij onlangs een hit uitgebracht. Dus Elton John nog steeds uh, heel actief in de muziek. Nou, het tweede uur van Zandvoort op zondag. Wat gaan we daarin allemaal doen, albert jan Nou ja, allereerst nog even een mededeling... dat er dus druk gereest wordt op het circuit Zandvoort... in uh, dit weekend, zowel gisteren als vandaag... tijdens de finale races. Het is altijd een hartstikke leuk weekend... Uh, voor, uh, niet alleen voor coureurs... maar ook voor familie, vrienden en kennissen en kleinkinderen. Maar ook voor uh, u als u in Zandvoort bent... en uh, u denkt van, uh, na een frisse wandeling... tot eens dus even kies kijken de, tijdens de, uh, de diverse races... op het circuit Zandvoort... En er zijn nogal wat diverse races dit weekend. En het loopt allemaal nog door vandaag tot een uur of. Even kijken, tot een uur of half vijf. Dus u, kunt er nog, u bent nog van harte welkom om daar even naartoe te gaan. Verder een prachtig PGA-toernooi in Zuid-Spanje. Op een van de mooiste banen van de wereld. Op Valderrama. Joost Luiten is zojuist gefinished. Hij speelt geen rol van de betekenis. En voorlopig staat hij op een uh, 37ste plaats met een uh, 3 boven par. En uh, de, uh, wat dat betreft heeft hij een, uh, de beste ronde gelopen van de afgelopen 4. Met een totaalscore van een 4e ronde van 70. En hij komt dus uit op 287 slagen. Voorlopig een gedeelde 37ste plaats. Maar de, de, de, de toppers die moeten nog binnenkomen. Als er wat te melden is zullen we dat u zeker niet uh, uh, onthouden. Uh, ja, zondag tussen drie en vier is het altijd tijd voor uh, CFM in de regio. En uh, we gaan straks uh, in samenwerking met onze mediapartner NHTV uh, een kijkje nemen op uh, Schiphol. Want uh, natuurlijk de herfstvakantie is begonnen en uh, er is weer een drukte van belang op het, uh, op het vliegveld. En er zijn natuurlijk te weinig mensen momenteel beschikbaar om de dienstverlening te regelen. Hoe dat gaat, hoort hier allemaal in die bijdrage. Verder, er was natuurlijk de marathon vanmorgen in Amsterdam. Maar er is ook een dance-event in Amsterdam. De Amsterdamse dance-event heet dat. En daar komen ze van heinde en verre naartoe. Is afgelopen woensdag begonnen, dus tot en met vandaag. Ook daar hebben we een bijdrage. En als we nog tijd hebben, dan gaan we ook nog even naar Alkmaar. Want uh, Fox-icoon Country Wilma, ja, die verruilt namelijk nou de microfoon voor de pen sale. En waarom dat is, dat hoort u allemaal tijdens deze bijdragers. Goed, uiteraard, om half vier hebben we de evenementenagenda. Uh, we houden natuurlijk ook de voetbal-eredivisie voor u in de gaten. Ik zou zeggen, genoeg reden om het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. We gaan richting de finale van het EK Darten trouwens, Albert-Jan. En zojuist is de wedstrijd in de kwartfinale begonnen tussen Price en Van Gerwen. Eigenlijk is dit gewoon een finale, finale wedstrijd... Beide toppers tegen elkaar op dit moment. Nou, de wedstrijd is net begonnen. En uh, ja, de eerste... De eerste Lek. Lek is uh, gewonnen. Goed zo. Door, uh, <lacht> door Kevin Price. Maar die is ook uh, begonnen aan de wedstrijd. Dus uh, we zitten nog helemaal aan het uh, begin. Mocht daar meer over te melden zijn... dan hoor je dat ook bij Zandvoort op zondag. Dus lekker blijven luisteren naar het geluid van Zandvoort. Dit is CFM met nu Erwin Fire. Yeah. WF heeft uh, heel veel mooie muziek uh, gemaakt, waaronder de single die eerst juist ja, hoorde, dat was fantasy. En dit is ook een grote band hè? Coldplay, de nieuwe single. In the night I lie and look-up at you. I There's a paradise they couldn't capture That bright infinity inside your eyes I'm that I Never ending forever baby All the and the in good and just And that we can't be together. Because, because yeah. come from different sides. So 너, 별이자, 시련도, When I'm without you no no of each other, baby De nieuwe James Bond film is natuurlijk uit. En dan kom ik bij Coldplay. Want die willen al jaren de muziek maken voor uh, de James Bond film. Maar ze zijn nog steeds er uh, niet over uit. Of ze wel een uh, hele goede plaat hebben die daarvoor uh, beschikbaar is. Dus we wachten het af. Misschien komt er nog wel eens een uh, James Bond plaat van uh, deze groep uh, Coldplay. Voor Zandvoort en de regio. Ja, we gaan de regio in, uh, Albert-Jan. Waar gaan we heen? We gaan eerst naar uh, Schiphol. Want op Schiphol was het... Uh, Gisteren al erg druk met reizigers die hun vliegvakantie hadden geboekt. Er stonden lange rijen voor de incheckbalies en beveiligingscontroles. Het was de eerste piekdag van de herfstvakantie... maar volgens Schiphol verliep het een en ander beheersbaar. Reizigers hoefden, hoefden, van, hoefden vanaf Schiphol niet eerder dan al is aangeraden... naar de luchthaven te komen voor vluchten binnen het Schengengebied... zoals Spanje, Italië of Griekenland... wordt geadviseerd om twee uur van tevoren aanwezig te zijn... Voor niet Schengenlanden, bijvoorbeeld Turkije, moeten reizigers drie uur voor vertrek op Schiphol zijn. Een korte uh, impressie vanaf Schiphol gisteren. Op Schiphol is het vandaag erg druk. Veel reizigers vieren de herfstvakantie in het buitenland met een vliegvakantie. Het is een zogenaamde piekdag op Schiphol. Maar volgens de luchthaven is de drukte beheersbaar. De komende twee weken worden er 2 miljoen reizigers verwacht. Een veelvoud van vorig jaar, maar nog steeds een miljoen minder dan in 2019. Er is een personeelstekort, desondanks is de Schiphol... goed voorbereid te zijn op de najaarsdrukte. Nou, dat ziet er lekker druk uit daar op, op Schiphol, Albert-Jan. Dus uh, jij zegt al, beter na de herfstvakantie ja. weggaan weg als je toch weggaat. Ja, als je, als je kan moet je naar ja, de herfstvakantie na de herfstvakantie. Gaan. Inderdaad, ja. 2 miljoen mensen die maar, daar... Voor, voor veel Nederlanders is het natuurlijk weer heerlijk... dat ze weer kunnen met de kinderen op vakantie kunnen... en kunnen vliegen naar dit soort bestemmingen. Omdat ze allemaal gevaccineerd zijn of in ieder geval een bewijs hebben van... Uh, dat ze geen corona hebben. Zeker. Nou, het was een korte reportage van onze collega's van NH Nieuws. Dank daarvoor. En uh, gisteravond nog gekeken naar de finale van uh, de dansmarathon, albert Ik dacht dat we het daar niet meer over zouden hebben. 50? Oh nee, daar zouden we het niet over hebben. Nou, ja. Ik heb het in ieder geval, we hebben niet in ieder geval uh, nou, een, een stel heeft uh, gewonnen. Die hadden maar 35 minuten pauze genomen van die 50 uur. Een hele prestatie. En die dachten waarschijnlijk bij zichzelf... ik dans dus ik besta. En laat het nou net een plaats van het goede doel zijn. Voor me in de klas. Daar ik ooit aan schaduw was, dat heeft ze nooit geweten.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 ik was te leven In was de nederpop enorm populair. En een band die toen heel goed scoorde was Henk en Henk. Het goede doel. En ik dans, dus ik besta was ook een van die singles. Met plezier voor je gedraaid op deze zondagmiddag. De Zandvoorts Radio. Een hele goede middag. En ja, zet hem weer even uit als je vanavond met bord op schoten de eredivisie wilt gaan volgen. Want wij gaan eens even kijken naar de ruststanden van de twee wedstrijden. Die vanmiddag om half drie gestart zijn. Albert Jan. Allereerst NEC Vitesse, tussenstand 0 tegen 1. En dan hebben we daar Rotterdam tegen FC Groningen. Ze hebben allebei gescoord. En dan staat er dus uh, 1 tegen 1. Even voor de boekhouding. FC Groningen heeft voorgestaan. Oh, dat, heeft, heb, okay, dat okay, even. oké, oké. Maar goed, daar, tussenstand 1-1. En om kwart vijf hebben we natuurlijk nog FC Twente thuis tegen Willem II. Nou, mocht er uh, ontwikkelingen uh, in uh, de wedstrijden zijn... dan hoor je dat bij ons op deze zondagmiddag... En wat je ook hoort is heel veel lekkere muziek. Ah, ken je natuurlijk wel van de meest succesvolle plaats. Take On Me. Maar ook dit was een behoorlijke hit van ze. Luister naar Cry Wolf. Dat was inderdaad de single van uh, Aha en Cry Wolf. Het is bijna half jaar, de evenementen. Kunnen we de komende dagen nog wat gaan doen, uh, Albert-Jan? Zeker en speciale, er zijn zelfs speciale uh, evenementen voor de kinderen. In verband met de herfstvakantie natuurlijk. Want uh, zoals ieder weet is het uh, thema voor de maand oktober... Zandvoort Goes Wild. Want uh, er zijn natuurlijk uh, wildwandelingen... van anderhalf à twee uur uh, te organiseren en georganiseerd. En dan loop je buiten de gebaande paden op zoek... ...naar burrelende en vechtende herten. De gids vertelt je onderweg alles over het gebied... ...en het fascinerende paringsritueel. En zoals gezegd, tijdens de herfstvakantie... ...worden speciale kinderwandelingen georganiseerd. Er is een beperkt aantal plekken voor deze wandelingen aanwezig. En kijk dan even voor meer informatie en reserveringen... ...op www.zandvoortgoeswild.nl www en naast de wind wildwandelingen naar de Darmherten... worden in oktober natuurlijk ook diverse andere activiteiten georganiseerd... die aansluiten op het thema wild. Zo zijn er natuurlijk in de diverse restaurants en strandtenten speciale wildgerechten. Maar u kunt daarnaast ook kennis maken met wildwatersporten... zoals uh, wild watersporten, golf- of kitesurfen... of gaan slippen op het circuit. Een daar Wild... Natuurlijk ja, sluit je je dag af bij een van de horecazaken in het centrum van het dorp tijdens een wild uh, uh, diner. Dan wel op het strand, waar de standpavillons uh, die in tijdelijk van aard zijn. Want die, die, die laatste maand, deze oktober, is, uh, daarna kunnen ze uh, de zaak sluiten, want dan is het seizoen voorbij. Ze kunnen wel blijven staan trouwens, hè, in verband met uh, speciale regelingen met de gemeente. Nogmaals, wil je meer informatie over de wild, wandelingen, watersport in Zandvoort... en overige activiteiten in deze speciale maand van Zandvoort Goes Wild... kijk dan nog even op die website www.zandvoortgoeswild.nl www.zandvoortgoeswild.nl En daarnaast kun je natuurlijk naar het Zandvoortsmuseum... want daar zijn diverse exposities. Nog steeds heel mooi. Jazeker, en daarnaast hebben we natuurlijk ook het pop-up uh, uh, museum... Uh, op de begane grond in het voormalige raadhuis... Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag met ook diverse tentoonstellingen. Ook een aanrader. Uh, ik zou zeggen, genoeg te doen in Zandvoort tijden deze maand. Zandvoort goes wild. Wij wens je een hele fijne herfstverkortie. En maken een mooie week of twee weken van mooie muziek nu uit de jaren 60. Roy Orbison. Every time I look into your loving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 Dat was uh, Donna Summer in this time. I know it's for real. Voor Zandvoort en de regio. Hij, hij kwam er wat sneller in dan ik uh, dacht. Maakt niet uit, want we gaan de regio in, Albert-Jan. Uh, ja, en we gaan naar Amsterdam. Niet voor de marathon. Maar uh, afgelopen woensdag begon daar de ADE-festival uh, uh, het Amsterdam Dance Event. En van heinde en verre, niet alleen vanuit Europa, kwamen ze zich uh, uh, melden voor dit dance-event. Wat tot en met vandaag uh, uh, uh, gehouden wordt. Het Amsterdamse Dance Event trekt ook dit jaar weer veel bezoekers uit het buitenland. Alleen is alles deze keer net even iets anders vanwege nog bestaande coronamaatregelen. Feestgangers uit EU-landen kunnen met de Corona check app overal gewoon naar binnen. Maar er zijn ook bezoekers uit bijvoorbeeld Israël, Amerika of Groot-Brittannië... en zij moeten zich elke 24 uur laten testen. We komen feesten, maar het Israëlische stel moet zich eerst eventjes laten testen. Dat doen ze bij de testlocatie op het Rembrandtsplein... Hoewel ze allebei drie prikken hebben gehad in Israël, is het bewijs hier niet geldig. Maar dat wisten ze van tevoren. Ja, het staat gewoon op internet dat je een test moet doen als je ergens naar binnen wil. We wisten alleen niet dat je dat om de 24 uur moest laten doen. Onze collega's van NA maakten er de volgende reportage over. Het bekende geluid van de rolkoffers is alweer even terug in de stad. Deze week komen veel toeristen speciaal voor het Amsterdam Dance Event. Yes, yes, yes. coming to party. <laughs> We just came from Israel, uh, like uh, a week ago... En nu zijn we hier in Amsterdam van het ADE-festival. We came all the way from Malta. Het is onze tweede keer in ADE. Finally kunnen can party. Maar op de feesten moet je eerst naar binnen kunnen. Voor bezoekers uit EU-landen met een corona check up geen probleem. Dat is oké. De restricties zijn goed hier. Je ziet Vaccine Certificate. Maar dit stel uit Israël moet zich eerst laten testen. Een vaccinatiebewijs is hier niet geldig. Uh, did you je know about de regels in Holland around COVID? Ja, je hebt het in de internet, je hebt het online dat je de COVID-test, als je wilt to naar binnen Maar we didn't know you wisten niet dat je elke dag een test moet doen, elke 24 uur moet je een test doen als je wilt want naar binnen inside. Ook Amerikaanse en Britse ADE-gangers moeten zich laten testen. What well, time really? The one people get vaccinated, but then for what? Nothing. You get the result in an hour, so. Het is really comfortable and they're really helping you. So Even really though nice. in Israel we get you know three vaccine shots. So it's like uh, we feel more vaccinated than en Vooral het Engels eh, is ook heel mooi, hè. Als je dat zo hoort. Uh, op Jan. Ja. je niet. Nee, klopt. het voor... ligt uh, op een hele aparte manier, maar een onwijs mooi uh, festival maar, trouwens. Maar, maar, maar toch van die van die dubbele opmerkingen: van die ene die zegt van nou oh, wat een onzin. En die mensen uit Israël zeggen van, nou ja, oké. Okay, uh, we laten ons keurig om de uh, 24 uur uh, nog een keer extra. Ze hadden al drie, keer, drie prikken gehad. En die stappen daar dan overheen. En terwijl een ander er tegenaan blijft mokken. Ja, de meesten vinden het ook uh, niet erg dat het gewoon tot uh, 12 uur is. Nee. Want uh, dan begin je gewoon een paar uur eerder. Heel verstandig. Ja, ik vind het. Kijk, natuurlijk vinden ze dat jammer dat het om 12 uur allemaal afgelopen is. Maar dan begin inderdaad eerder. Maar het is een keurige tijd, ook voor de omwonenden en voor alles en iedereen. Prima. Nou ja, mooie dense event elk jaar ja. in Nederland en in Amsterdam natuurlijk. En ook heel groot, hè. Want uh, ja, een paar honderdduizend uh, man en vrouwen komen daarop af uh, elk jaar. Dus, uh, nee. Ook dit jaar gelukkig weer, uh, ondanks uh, dat we nog wel een aantal regels hebben. Bijna regelloos en uh, weer een uh, mooi festival hier in uh, Amsterdam.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 Als je het over deze hebt, dan mag je deze Apici natuurlijk niet vergeten. Dit was de single S.O.S. En uh, ja, in de, de jaren zeventig klonk de disco weer heel anders, uh, Albert Jan. Weet jij ook nog wel waarschijnlijk, hè, hoe die toen klonk. The good old days. Ja, jaren zeventig, jaren tachtig. Maar dit was ook zo'n disco uh, discoplaat, Dr. Love. He's got the potion and the C. Oh, you can't imagine what my doctor do. You need an apple. Wat het leuk in de disco was uh, destijds is dat je ook altijd van die hele lange uitvoering had van, de, van die plaat. Dat vond de DJ ook wel leuk trouwens hoor. Dus, uh, en dan op zo'n moment dat het uh, eventjes een, uh, niet gezongen werd dan een uh, doormix maken naar de volgende plaat. You're the First Choice en Dr. Love. Zie FM. Voor Zandvoort en de regio. En ja, We gaan nu eens even de regio induiken. Ja, en nu gaan we naar Alkmaar. Want daar woont namelijk Fox uh, Icoon Country Wilma. Zingen doet ze al een tijdje niet meer. Country Wilma heeft haar cowboyhoed aan de wil gehangen... en ingeruild voor de verf en kasten. Ze mocht deze week maar liefst 70 kaarsjes uitblazen. Het hoogtepunt was, uh, van haar carrière was eigenlijk in 2017... toen ze met de toppers in de Am Amsterdam Arena... een mooie afsluiting vond van haar carrière. Maar in ieder geval, ze is 70 geworden... en uh, onze collega's van NH waren benieuwd hoe het met haar was. Ja, dus voel je je ook al zo of niet? Nee, ik denk ongeveer 55. Ja? Geestelijk nog. Wat een martel. En qua uiterlijk? Eh, uh, 60. <lacht> Wilma Roos, ook wel bekend als Country Wilma, is 70 jaar. Ja, dat wordt De schagense country zangeres heeft haar cowboyhoed aan de wilgen gehangen. Ze is gestopt met zingen en is nu vooral bezig met schilderen. En dat bevalt prima? Nou, het is rustgevend. Want ik bedoel, ik, doe, ik, draai, ik heb geen muziek aan, joh. Dat is wel bizar, hè? Ik luister bijna geen muziek. Wat is dat met mij? Ik ben er helemaal uit. Ja, ja? Ik, ja ik, heb, ik, heb, oh, ik vind het zo heerlijk stil. Maar de kwaliteit, is, is dat minder geworden? Nee, helemaal niet. Nee, het enthousiasme ook niet. Nee. Maar het is gewoon... Het is alles. Uh, nu ook dat niets meer mocht... En, dat iedereen in de stress raakte, dat ik dacht, oh ben ik blij dat ik dat niet meer heb. Ja. Want dat was moeilijk hoor, dat, ze, dat, dat niemand meer iets mocht. Ah, ik denk, hun mochten niet meer en ik hoefde niet meer, weet je wel. Ja, dat is het mooiste. Dus het kwam op het goede moment hè? Ah, het kwam perfect uit. Ja. Perfect uit, ja, echt waar. Onze en kan je wil Wilmer kijkt terug op een mooie carrière van meer dan 30 jaar. Hoogtepunt was het optreden met de toppers in de arena voor meer dan 70.000 man. Nou, dit beeld ga ik laten zien als ik gecremeerd word. Okay. En het mooie is dan dat Jeroen van de Boom roept, hoe is het boven? Hoe is het boven? Nee, dat is toch mooi? Ja. Dat is toch uniek? Schitterend. Houd die pari people. Nou ja, kijk. En ik weet nu waarom ik gestopt ben, hè? Omdat het gewoon mooier wordt, het niet meer. Ik heb de mooiste tijd meegemaakt. En. Kijk, die mij nou toch eens blij zijn. Dat het afgelopen is. Niet meer zingen, maar schilderen dus. Ze wordt er niet rijk van. En hoopt vooral mensen blij te maken met haar kunst. Nou, omdat de reacties zo leuk zijn. Ja. Toen dacht ik, nou, als ik dat nou een beetje ga uitbreiden. En dan komt er iemand die zegt: God, kan je mijn hondje schilderen? Nou, en die werd toch mooi? Toen dacht ik, joh het lukt weet je wel en dit is dan al de derde overleden kat die ik schilder voor die vrouw ja, je bent wel druk bezig met al die overleden en dat vrouwtje zegt je bent nog lang niet klaar met me ik zeg wat doe jij met die katten <laughs> in het ziekenhuis van alkmaar zijn er nu zelfs een aantal werken van Vilma te bewonderen heel trots op ja, ja. En je staat een trotse meid Maar wat doen je die mensen ja ook precies mij natuurlijk ja. Ja, tenminste, dat hoop ik wel. Dat ze ze hebben hangen en zeggen van... Oh, kijk eens wat leuk. Misschien kom ik daar nog eens een keer terecht. En dat ze dan zeggen... Hé, hey, hier ligt ze. Die kunstschilder. Met de kunstknie. Ja, geweldige reportage van onze collega's van NH Nieuws over Country Wilma. Ja. Albert Jan, je bent er een beetje stil van, hè? Ik vind dat... Nee, uh, maar ja, dat verhaal over die katten, is, dat is helemaal subliem natuurlijk. Het is gewoon een positief verhaal. Ja, dan, dan, is het, dan, dan, het ook. Daar word je vrolijk van. Zeker, zeker. En uh, de schilderijen, mocht je nog uh, willen zien trouwens. Het uh, filmpje is ook uh, te zien op uh, nhnieuws.nl. En dan kan je zien uh, ja, hoe uh, mooi uh, deze country countrywilmer eigenlijk tegenwoordig ook uh, schildert. Zeker uh, de moeite waard om daar even naar te gaan kijken. De pagina van onze collega's. Almost heaven, West Virginia. Country Wilma is uitgezongen en die is nou lekker aan het schilderen. Dat horen ze juist, maar wij hebben toch even lekker country muziek nog gedraaid. De zondagmiddag, Stadford op zondag met de Country Roads, Take Me Home. We gaan eens even kijken naar de tussenstanden in de Eredivisie 2-wedstrijden vanmiddag om half drie. Gestart Albert-Jan, als eerste de derby, de Gelderse derby tussen NEC en uh, Vitesse. Daar is hij inmiddels gescoord, toch? Nee, dat nee, is nog steeds hetzelfde. 0 tegen 1. Oké, okay, ja. En dan hebben we nog Sparta-Rotterdam thuis tegen FC Groningen. Ook daar is nog steeds 1 tegen 1. Kijk, en dan uh, om kwart voor vijf hebben we ook nog een wedstrijd, hoor. FC Twente tegen Willem 2 wordt dan gespeeld. Dus daar zijn we nog niet af. Maar in ieder geval vanavond tussen 7 en 8 Studio Sport eet uh, op tafel. Want de terugblik op de wedstrijden van zaterdag verdient echt uw aandacht. Want er zaten prachtige wedstrijden tussen. En uh, zo dadelijk of al, althans... Zojuist heb ik het gehad over die EK-wedstrijd, weet je wel? Tussen Kirby Price en uh, Michael van Gerwen. Dan, hebben we, die over, dan is hebben we het over darts. Over darten, het yeah. EK-darten uh, hebben we het dan over. En uh, de kwartfinale wedstrijd die is uh, net uh, gespeeld tussen deze twee grootheden. Price tegen van Gerwen. Het is uiteindelijk geëindigd in een 8 tegen 10. Dus uh, Michael is uh, door. Oké. Okay. Ja, dus uh, nou, ze zeiden al, Michael is zo erg uh, inform, uh, dit, uh, in vorm dit weekend en dit toernooi. Dat hij waarschijnlijk wel met de zegen naar huis gaat. Maar ja, je weet het maar nooit. Spannende dus... uitslag trouwens. Er is wel hard voor gevocht. Er is heel gevocht. hard voor gevocht. Ja, één breekje. Uh... Ja. ja, uiteindelijk uh, 8 tegen 10 geworden deze wedstrijd. Het EK Darts. Wij gaan op naar het uh, nieuws. En uh, weer uh, van 4 uh, uur. Daarna zijn Albert Jan en ik. er nog één uur lang Zandvoort op zondag. Leuk dat je de radio aan hebt. En blijf dat ook vooral doen hè. Het geluid van Zandvoort. Wij zijn er al 31 jaar. En mocht je onze app trouwens nog niet hebben, want dan kan je ook luisteren, kijken, terugluisteren, nieuws volgen, download hem dan even. Hij is gratis beschikbaar in de Play Store en op de diverse andere kanalen. Tot zo!